In het programma Buitenhof heeft CDA-prominent Wijfels hard uitgehaald naar fractieleider Verhagen. Volgens Wijfels gaat Verhagen verbeter op zijn doel af en schuift hij alles aan de kant wat voor zijn voeten loopt om met rechts te kunnen regeren. Wijfels vindt dat Verhagen niet chic is omgesprongen met mensen die veel voor het CDA hebben betekend. Hij verwacht niet dat het CDA-congres het kabinet met gedoogsteun van de VVD tegenhoudt. Als de vorming van het kabinet alsnog mislukt, moet Verhagen volgens Wijvels in ieder geval een stapje terug doen. Wijvels werkte als informateur mee aan de vorming van het kabinet Balken en Navier van CDA, PVDA en ChristenUnie. Hij heeft al eerder zijn bezwaren geuit tegen de onderhandelingen met de PVV. De ETA heeft zich bereid verklaard mee te werken aan de internationale bemiddeling in het conflict met de Spaanse regering. De verklaring is het vervolg op het aanbod twee weken geleden van een eenzijdig staakt het vuren. De Spaanse regering ging daar niet op in. De strijd van de ETA voor onafhankelijkheid van Baskenland heeft sinds 1968 meer dan 800 levens gekost. De organisatie lijkt de laatste jaren steeds verder te zijn gemarginaliseerd, maar bij aanslagen door de ETA vallen nog steeds doden. In Hoogvliet bij Rotterdam zijn drie jonge mannen en een vrouw opgepakt omdat ze coniferen in brand staken. Gisteravond werden op zeker vier plaatsen in Hoogvliet struiken in brand gestoken. Het viertal werd opgepakt nadat een getuige een signalement had doorgegeven. In de nacht van vrijdag op zaterdag was ook in Meidrecht al iemand opgepakt voor het in brand steken van coniferen. Hij werd op hete daad betrapt. In de Utrechtse gemeente was de laatste tijd regelmatig brand gesticht in coniferenhagen. Het weer. Het is bewolkt en regenachtig. In het zuiden ook droge periode. Temperatuur rond de 16 graden. Vanavond in het noorden buien. In het zuidelijk deel wisselend bewolkt en droog. Morgen regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts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 Turned away from it all like a blind man Sad on a fence, but I don't want Keep coming up with love, but it's so slashed and torn why? En dan gaat de collega Jaap Koper meteen zeggen van je gaat uh, toch geen uh, ijs-ijs-baby uh, draaien. Nee, die uh, draaien we niet. Wel het origineel natuurlijk van David Bowie. Je hoorde Under Pressure. Even na twee uur, CFM Race Radio. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Benno. Goedemiddag Rob. Ja, inderdaad. We zijn even terug. Hè. Iedereen met vakantie. En wie halen ze dan weer uit de mottenballen? Ja hoor, de ja, oudjes. Daar ja, komt hoor. Benno weer aan. Ja, het wordt uh, het weer keiharde onderhandelingen, maar daar ben ik weer. En uh, we gaan eens even maar gelukkig drie uur liefst, radio maken. Kijk eens aan, en wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Benno? Uh, nou, in ieder de, de geval natuurlijk de, de, de, de races op het skipark Zandvoort met Willem van Densen. En dan eigenlijk wat verder ter tafel komt. Er wordt nog in de, in de gangen druk getelefoneerd om allerlei verslaggevers wakker te maken. Maar in ieder geval geen voetbal. Laat ik daar dan duidelijk in zijn. En verder heb ik natuurlijk boordevol, boordevol nieuwtjes. Die van onze eigen website ga ik jullie eens even lekker bijpraten. Wij zijn heel erg benieuwd. Is er dadelijk gaan we naar Willem van deze. Want de Tourwagen Diesel Cup is inmiddels voorbij.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 It's okay that you have been let down. Everybody needs a shoulder. Sometimes everybody has a path. To Ook de hits van de tegenwoordig draaien we bij Zondag in Kennemerland. En vandaag is Zondag in Kennemerland Race Radio. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, dan gaan we even naar uh, onze verslaggever Willem van Densen. Hij zit bij de Argos Supreme Tourwagen Diesel Cup Race 2. Zeg ik dat goed, Willem? Ja, dat zeg ik helemaal goed. Uh nou uh, op niks op aan te merken. Uh, ja, die race uh, waar jij aan refereert... hebben uh, zojuist de finish van uh, gehad. En uh, we moeten zich uh, vooraf naar de op uh, werd het uh, zeker een uh, spannend speel... met uh, strijd om de eerste uh, vier plaatsen... Uh, de, ja, in de dieselcup is het zo dat er wat auto's zijn die uh, ja, aan de hand van hun resultaten, uh, die ze in volgaande races behaald hebben, wat straf uh, krijgen in de pitstop. Dat houdt in dat je dan wat langer uh, stil moet uh, staan tijdens de pitstop. Ja, en dat heeft weer al gevolgd dat ze dat wat later de baan opkomen als andere. Ja, en dat uh, zorgt dan weer uh, voor actie. Actie, uh, ja, vooral uh, werd dat uh, gegeven door de team van uh, Jackie van den Ende uh, die samenrijdt met Christian dan hebben we Jeroen Dik, uh, die deed het alleen. En dan hebben we de Volvo, die zich ook in de strijd neemt uh, van uh, Roeleveld-Baars. En uh, de equipe van uh, Jeroen Bleekemol uh, die samen rijdt met uh, Harney Sunbrink. Het was op een gegeven moment, uh, de equipe Blekemol uh, Sunbrink die na de pitstops uh, de leiding... Uh, had weten te veroveren. Ja, uh, er waren wat meer uh, snel uh, onderweg. Onder andere uh, Jackie Van Aden die het zuur over had gegeven. En uh, van van uh, Christian Prankenhout. Die kon op de vierde plaats weer. Maar die wist uiteindelijk toch uh, de race te winnen. Ja, te winnen is een groot woord Want uh, die e deed mee buiten mededing. Dus ja, ze wonnen de race wel. Maar halen geen enkel punt uh, voor het kampioenschap in die uh, dieselcup. Wie dat wel deed. En dat heeft het uh, volop gedaan dit weekend. Dus, uh, Jeroen Dik, die eindigt als tweede, maar die pakt de volle pot uh, punten uh, dit weekend. Dus ja, die uh, gaat uh, verder naar voren in het kampioenschap. Dus de derde eindigt uh, in de race dan... Uh... De Volpo met baars uh, baas uh, Groeneveld en Roeleveld en vierde, maar de twee, die schuift ook een paardje op naar drie vanwege uh, de equipe, die blijft hem mede, mede, is de equipe van uh, Jeroen Blekenmolen met de Henri uh, Sumbring. Oké, okay, en uh, waarom, rijden, uh, waarom zijn de equipes en anderen rijden alleen? Uh, ja, dat is een keuze. En, uh, ja, er valt iets van te zeggen natuurlijk. Het wil niet zeggen dat ze tijd winnen doordat ze geen rijderswissel moeten doen. Iedereen heeft een minimum tijd dat hij stil moet staan in de pits. Het voordeel is wel natuurlijk, als je alleen rijdt, de auto blijft in principe constant. Want iemand die 1,5 kan rijden, die blijft gaan rijden. En heb je iemand die wat langzamer is, dan ga je tijd inleveren met een andere rijder. En dat gaat bij je equip niet op. En het zal ook iets met budget te maken hebben. Oh, ja. Kunnen spreiden over twee rijders, ja. Uh, noem maar iets uh, dat ze een seizoen 50.000 euro kost, nou ja, dan is het 25 uh, per persoon. En jo. doe je het alleen, dan uh, moet je voor de volle pot uh, of je sponsoren voor de volle pot opdraaien. Dus dat is uh, een van de overwegingen om dat te doen. Oké, okay, uh, willen we dan nog een laatste vraag. Martin en Cynthia Bouzaart geëindigd op uh, de 15e plaats. Is dat uh, man of vrouw of broer en zus? Nou uh, oh, ja. Uh, ja. Heb je interesse in Cynthia? <laughs> is broer en zus? <laughs> Ik ben broer nee. Ik ben al gelukkig getrouwd. Nee, maar dat zijn uh, man en vrouw. Zijn dat... ah, nou, kijk. Dat, is, uh, dat zal ja. wel, dat wel spannend zijn in de spits. Van, krijgen ze ruzie of niet? Hè? Ja, tuurlijk. Ja. En het gaat ook om wie de snel. Het, van de nou ja, het lijkt me in dit geval duidelijk, ik zal er niet verder over uitbreiden. Nee. Uh, er zijn klasses uh, waarin we zien dat uh, vrouwen beter rijden. Maar in dit geval lijkt het me dat de klassen waar vrouwen beter in rijden. Uh, die gaan we zo dadelijk aan de start zien. En dan hebben we ook twee dames uh, die in de Clio Cup een uh, start gaan. En dan hebben we uh, Sheila Schuur en uh, Sandra van de Sloot die uh, gaan strijden zo dadelijk in die uh, Clio Cup race. en Die laten we wel degelijk zien dat er vrouwen zijn die beter rijden. Nee. Nou, we zijn reuze benieuwd Willem. We komen graag straks bij je terug bij de volgende race. Dankjewel tot zover. Hoi. Dat was Willem van deze vanaf circuitpark Zalvoort. Zo dadelijk dus de Renault Clio Cup. Het waait wel hoor op het circuit. Jazeker. Poeh, en een beetje regen over ben ja. hebben. No. Allemaal dames en blote jurken. Dat zult koud hebben. Poeh, koud hè. Altijd weer zie je Bij sommige kinderen hoorde door als eerste Milo en Drop the Pressure. Gevolgd door deze van Sheila Bidifotion en Spacer. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en voordat we naar het circuit gaan, euh, mocht je helemaal niet van race houden, dan kan je naar het live optreden in de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein van half twee tot vier uur. Oost Vluor. u weet wel, de 14e provincie. Komen de drie gezonde meiden Marie, Dani, Isa, Isabi. ...zij nemen met verve een kleurige duiker de muziek van de Hollandse bodem, zowel instrumentaal als vocaal. Dobberen ze theatraal in het rond? Nou, dat uh, moet een dolle boel zijn erop oh. het raad. Ja, ja, ja, ja. En dan de nu natuurlijk snel naar het circuit, want we hebben de start met de Duitse Renault Clio Cup race 2 over 12 rondens. Willem van Denzen die kijkt er voor ons naar. Ja, ik vraag maar wat ik op de muziek doe, als ik jou op uh, een gegeven circuit horen uh, van die uh, muziektentoren zeggen. Maar... Ja, had je maar gestudeerd, hè. Ja, had ik maar op de muziek moeten letten, maar ik op de auto's. Ja. <laughs> maar, maar goed, ja, uh, we gaan hier uh, gewoon verder met de Wijzenol uh, Trophy of the Junes uh, natuurlijk. en uh, Een belangrijke klasse voor Wijzenol. Met, uh, uiteraard uh, de video-cup uh, daarin sponsoren Dus uh, onder andere Adi van de Ven. En laat die Adi van de Ven in een race 2 dan uh, van pole Position uh, mogen. Trekken. Altijd uh, goed voor de sponsoren om die auto uh, vooraan in uh, beeld te hebben. Op de tweede plaats uh, mag vertrekken René Steenmetz. Op de derde Shila Verschuur. En dan, dan ga ik nog even terug naar vanmorgen. Vanmorgen hadden we ook een uh, race in die Creon. Het is een race over 45 minuten. Die werd uiteindelijk door Ruud Steenmetz. Met op een uh, tweede plaats zonder van der Sloot. En derde, ja, heel mooi natuurlijk, uh, dat was het Max Braams. Max Braams, uh, vorig jaar nog actief uh, Suzuki Swift. Dit jaar in de Clio gestapt. Jij ja, hebt vanmorgen van 45 minuten, 40 minuten aan de leiding gere gereden. En je mag en kan je afvragen, had die jongen dat niet kunnen winnen? Nou, ik durf te zeggen dat hij dat wel had kunnen doen. Maar dat er teambelangen zijn geweest om onder andere zondra van de sloot hem voorbij.. Uh, te laten gaan, want ja, Sandra is een van de kampioenskandidaten uh, en uh, voor een team is het natuurlijk uh, heel belangrijk, ja, een dag winnen is al het eind van het seizoen, iemand uh, bovenaan in de eind van het is nog uh, belangrijk. Uh, en uh, vandaar dat Max uh, derde is geëindigd vanmorgen zeker een heel mooi resultaat voor iemand uh, die uh, de buurtjaar uh, doet, als je 17 bent in die uh, Clio Cup, maar het hart wat mij betreft meer ingezet. Ja, hij mocht vanmorgen vertrekken op uh, plaats uh, 1 vanmiddag van acht uh, vertrekken. En als ik al zei, Arie van de Ven uh, vertrekt van Paul. En we gaan uh, zo dadelijk uh, gaan we kijken hoe dat gaat lopen uh, met. Uh... ...de start hier op het uh, circuit. Arie van uh, ja, die uh, pakt als eerste. Uh, de startenbocht... ...met op de tweede plaats uh, zien we een uh, Steenmetz... ...en derde is inmiddels, de en die komt van uh, plaats vier... ...is het uh, Hans Bos, uh, vierde dan Sjilat Schuur... ...vijfde, uh, Sandra van de ...en zesde, uh, Goedold uh, Vindt Marcel Duits... ...met op de zevende plaats uh, vinden we dan terug de andere steenmets. En dat is, uh, oh, dat is zoon Ruud, uh, vader is René en de zoon is Ruud. En, uh, ja, ze rijden nu uh, richting uh, ja, wat we uh, tijdens deze weekend uh, weer is gebruiken. Zes jaar geleden is het ook gebeurd tijdens het uh, troppie op de Junes in de Slotermakenbocht. Er ligt een chicanen. ja die ligt tijdens -weekend op de weekend in gebruik. Tijdens motordagen en vrij wordt hij wel gebruikt om de snelheid uit het scheidslok te halen. Dus, maar nu uh, is het leuk om uh, ja, de baan... ...met even een andere, ja, andere route te geven. Dat is best wel spectaculair. Minder spectaculair is natuurlijk dat er minder snel het schijvlak heen wordt gegaan. Maar ja, zal ieder voordeel zijn om te zeggen wat iemand gebruikt gebruikt die in de voetbal Ja, inderdaad. Dat ziet er inderdaad wel aardig uit, Willem. Oké, okay, nou dat was de start van de No Clio Cup. Straks komen we bij je terug met het vervolg, Willem. Dankjewel tot zover...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 Zal deze single vaak horen als ik achter de knoppen sta bij CFM? Nick en Simon, de laatste verschenen single heet 'Een Nieuwe Dag'. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Zo, ik ben even uitgestoeid met alle draden. Oh, wat is er een ellende altijd met Zo die radio. Knoop, uh, ik zat in vreselijke... Ik, vresel oh, oh, oh, ik oh. zat allemaal in de knoop. We zitten met de Dutch Renault Clio Cup Race 2 in de vierde ronde. En Addy van der Van die ligt op kop. Maar wie rijdt achter hem? En wat is het tijdverschil? De gemiddelde race, uh, tijd over de ronde is 125 kilometer. De snelheid heb ik het dan natuurlijk over. En de snelste tijd, 2 minuten en 3 seconden. Dat zijn even die klein voor de freaks. Hè. De tijd freaks, de cijfer freaks. Um, uh, Willem van Denzen, die kijkt naar die race en die kan dat soort tijden natuurlijk allemaal in ge kleine gegevens en niet allemaal mededelen, daarom doen wij dat, wij dat maar even voor hem. En Willem, vermaak je een beetje? Ja, ik vermaak me uh, prima Denno. Ik zit uh, vol interesse te muizen naar jouw uh, informatie. daar wil ik er nog iets aan toevoegen. Oh. En dan zeg ik hem met wind mee, nu op het rechte eind zijn er uh, van die Clio's die toch ruim over de 200 uh, gaan. Zo, ja, uh, hoe weet je dat? Wat zeg je? Hoe weet je dat? Ja, wij weten alles hier. Hart <laughs> <laughs> <Houd> meelopen. Oké, wat is met Mico? Me ja, maar het uh, 250 is het snelst wat ik uh, gezien heb tot nu toe in deze race. En dat is uh, deze kleine uh, autootjes met dat uh, in verhouding korte uh, rechte eind is dat toch wel een uh, mooi uh, gegeven uh, hier. Ja, en er zal uh, Goetel, Michael, Bleken, uh, Molen zich wel opperbest vermaken met dat soort snelheden natuurlijk. Ja, natuurlijk ook. Die, uh, ja, het is eigenlijk een uh, Mr. Renault en uh, die blijft Mister uh, ja. Renault. Ja. We, zolang als er uh, Renault race op de circuit uh, kunnen we die naam uh, daaraan verbinden. Ja. En uh, is het niet zo zeker dan kunnen we uh, bij een van de jannen terecht, uh, het zij uh, Jeroen, het zij uh, Sebastian, die ook toch uh, veel in de Renaults actief uh, geweest zijn. Ja, nee. uh, ja, Renault Clio Cup, waar het uh, dit jaar toch uh, dreigt te gaan uh, tussen de kampioen van de afgelopen jaren. En dat is uh, Sandra van der Sloot en uh, Addy van der Ven. Uh, Sandra nog steeds in de legeruitvoering uh, van de Landmacht. Addy van der Ven in de wijze van uh, Clio. Addy uh, aan de leiding nu. Uh, Sandra, die vinden we terug op de vijfde plaats. Maar die is uh, in fel gevecht om uh, richting Tierska. Uh, die uh, zit nu. In de Gelag, uh, ja, en, uh, onderneemt een poging om steeds uh, voorbij te gaan om het plaatje te winnen. Dat is niet gelukt, maar dat zal ongetwijfeld toch gaan lukken. Nou, we zien uh, Arie van der Ven aan de leiding, Hans Bosch op de tweede plaat. En de collega van uh, Sandra van der Sloot, de kleine siemann is in ons uh, opgeschoven naar plaats nummer 3. Zeg Willem, die uh, Sandra van der Sloot is, is dat het team van Defensie? Hè? Ja, ja, die rijden nog steeds voor de land. En, en worden die niet wegbezuinigd? Nou ja, daar was eerst wel sprake van. Maar uh, ja, dit jaar uh, heeft de ventie geloofd om toch op voor te gaan uh, met dit team. Ja, ja en uh, toch uh, met uh, goed resultaat... Uh, en ja, uh, bezuinig wordt uh, er overal. En uh, er zal uh, misschien wat minder uh, budget uh, ter beschikking uh, gesteld worden aan Equipe Verschuur. Maar uh, vooralsnog zien we nog steeds uh, lotmacht, uh, promotie op de renault Clio's van Equipe uh, Verschuur. Zo. Dan met name uh, de damesauto's, autos uh, sielijk en uh, Sandra van der Sloot. Uh, misschien dat het, uh, ja, het ongetwijfeld een werking hebben, Want het is wel het vierde uh, seizoen dat hier hiermee bezig zijn. Ja. En uh, is het niet. Dan moet er heel gauw uh, geschrapt natuurlijk. Ja, precies. Neem nemen ze nog elke keer een tank mee als ze uh, komen racen. Nou, dat is een van de dingen uh, waarschijnlijk waar het bezuinigd. dat Die heb ik dit seizoen uh, nog niet zien. Oké, oké. Een tank misschien. Een maar, tank ja. <lacht> Goed, Willem. Tot straks. En dan ben uh, ik het vervolgen van. Oké, okay, dankjewel. D dat was Willem van deze vanaf de uh, circuit. Benno, we hebben het vanmiddag gebleven. Uh, even na 12 uur. De stuntvlucht van Frank Versteeg. Oh. Bovendse. Was geweldig. Ik stond eerst rangs op mijn eigen balkonnetje aan de achterzijde. Ik denk als je maar uit de buurt van mijn appartement blijft. Zo is dat. Nee, die mensen zaten allemaal zo angstig te kijken. Die hadden geen idee dat het om een stuntvlieger ging. Die dacht: gaat het wel goed met dat vliegtuig? Nou, het hoorde allemaal bij de show. Oké, goed En het was een geweldige show. Dus daar hebben we van genoten. Oké, nou straks meer hier op Zivem Zandvoort een zomergeen kinnenbalans. But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 Een minder bekend plaatje van ABC, maar wel heel erg lekker voor de zondagmiddag. Zondag in hoor. de ABC dus, met Biniemi. Me. Nou, wat heeft de politie allemaal te doen gehad de afgelopen dagen? Ja, ja dat is, volgens hun eigen berichten denk ik dat het wel meevalt. Al zijn ze natuurlijk in een weekend altijd wel wat drukker dan anders. Maar in ieder geval hier in Zandvoort is een 18-jarige jongeman, zo noem ik het dan maar, uh, zaterdag rond half vijf aangehouden. Hij werd ervan verdacht kort daarvoor zijn vader en zijn moeder met de dood te hebben bedreigd in hun eigen huis. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan word je gelijk achter slot en grendel gezet in het cachot met die man. Dan uh, getuigen van een overval gezocht. Dat was op vrijdagmiddag rond kwart over vier... Op een, een overval op de zeilweg aan een sigarenwinkel. Aan de, de Zelweg in Haarlem. Eén overvaller heeft de aanwezige personen met behulp van een wapen bedreigd. En is met een geldbedrag er vandoor gegaan. De overvallen renden vervolgens de Zelweg over naar de kruising. Zijlweg Pieter Kiestraat. Waar een bestuurder van een scooter stilstond. Daar sprong hij achterop en vervolgens zijn zij weggereden door de Pieter Kiestraat. En die buurt in. De overvallen droeg een wit CQ lichtkleurig jack en zijn zij gevlucht op een lichte kleurige scooter met blauwe kentekenplaat. Nou dat zat er gelukkig dan weer wel op. Oké okay, kijk, <laughs> ja, <laughs> dat, dat heeft is... hij weer mozzel. Ja. Een overvallen zonder uh, kentekenplaat. Dat zou toch niet kunnen? Krijg je daar ook nog een bekeuring voor? Ja, ja, ja dat <laughs> helemaal. <laughs> nou, mocht je toevallig als antwoord of waar je dan ook mee uh, mogen meeluisteren... Uh, dit hebben gezien... en denk je, nou, dat verhaaltje... dat komt me wel bekend voor. Ik heb wat commotie daar gezien op die inhalen. in Haarlem. Dan kan je daar je verhaal kwijt op... 0900 8844... of via Meld Misdaad Anoniem. Oké. Okay. Ja, en dat is gratis. 0800 7000. 0800, 7000. En verder kan je het allemaal natuurlijk nalezen op onze eigen website zfmzandvoort.nl Oké, okay, dankjewel Benno. En we gaan dus zo dadelijk weer naar willen Willem deze het slot van de Renault Clio Cup. En voor de mensen die het uh, willen volgen, de beelden willen zien. Dat gaan ook bij CFM Benno. Ja. ja, dolle boel hier hoor. Kanaal 45 CFM TV. Daar vind je de hele dag de racebeelden live vanaf het circuitpark Zandvoort. We luisteren naar Zondag in Kennenland met zojuist de nieuwe single van Maroon 5. Dat was Misery. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we zitten te wachten op de rood-wit geblakte vlag. Oh, die is al inmiddels gevallen, die, die vlag eh, voor de Dutch Renault Clio Cup Race 2. En, en even informeren bij jou, Willem van Densen, wat, eh, wie, wie als eerst over het streepje is gegaan. Ik uh, was al even verwarpen. Ben jij jaar lang niet op de screen geweest, toch? Wat dan? Wordt er niet meer met een wit geblokte zwarte vlag uh, gezwaaid? een oh, geblokte vlag, maar het is toch zwart-wit geblokt? Oh, zwart-wit geblokt. Ja, ik ben ook ja, af en toe een beetje in het warretje, Maar die uh, vlag is in, in, inderdaad uh, ingevallen. En uh, ja, degene die het uh, eerste gezien heeft, dat is uh, Arie van der uh, Tweede. De tweede was gewoon sport. En verrassend uh, Sandra van de Zwarte mocht ook weer, uh, die vlag bekijken. Het was toch, uh, het, volgens mij, een uh, Sheila-verschuur die toch even, uh, ja... Wat met welke voet ze moet geven en daarmee het team genoten aan deze punten helpt in het kampioenschap. De snijd daarin is nog steeds hevig en die gaat tussen Ardie van den en Sandra van de Sloot Eerder refereerde jij al een Michel Lekemol, Mr. Nou. Ja, die heeft helaas deze race niet uit kunnen rijden. Nee. Nee. Wat is er gebeurd? Ik weet niet wat er gebeurd is, maar hij is niet meer doorgekomen op een gegeven moment. Ja, ik denk ook niet dat hij lopend terugkomt. Uh, ja, de man op leeftijd, de opa en dan door die duinen Hij uh, is ook niet alles goed. Uh, die heeft er race uh, niet uitgereden. Ja, heel en, wel, een goede training wel, trouwens. Ja, wel goede zaken uh, natuurlijk. blijf met Adi van de pen en uh, Hans Bos uh, die ook uh, uitkomen voor uh, dat team. Ja, en uh, de winnaar dus Orient uh, die uh, heeft goede zaak gedaan uh, voor het kant maar uh, degene die er ook goede zaak heeft gedaan heeft, is uh, zonder dat geslacht. En ik heb niet de uh, hele puntenstelling in mijn hoofd. Maar ik denk dat er een uh, puntenverschil van uh, twee of drie puntjes uh, tussen die uh, twee zit. En dat we uh, oh. ja, in de finale race uh, dus alle mogelijkheden nog uh, voorbij. Ja. Dus dat wordt of, alles op alles. Dat wordt alles op alles, ja. En eh, of dat maar niet in uh, tranen gaat eindigen. Nou, ah, dat ja. maakt niet uit, toch, de laatste ja. race. Als ik uh, naar deze Clio's keek, had ik nog wel een beetje Heinrace naar de tijd. Jij jij nog een beetje kwam, want toen hadden we Renault-Races. Ja, dan wisten we zeker dat de uh, spektakel uh, volop was. En ja, dus, ja. Uh, in, in dit, dit uh, race, die we net gezien hebben, uh, ja, spektakel uh, weinig. Ja, dat was uh, een ja. met Mental Theo en uh, dat soort luidjes allemaal. Ja, en, uh... ja, ja precies, je weet wel. wel. Ja. We uh, gaan we zo dadelijk, hopelijk. Zoals in de Suzuki uh, Formido uh, Cup. Uh, dat is de uh, volgende race die hier op het programma staat. Oké, okay, goed. En die begint om. Wat zeg ik? 5.30. Dat zou heel goed uh, kunnen. Het kan ook 4 voor 3 zijn, maar... Uh... <laughs> Hoeveel seconden? Nee, is, <laughs> Kijk, jij ja, bent een man van de tijd, hè? Ja, dat weet ik. Ik oh. wou uh, okay. net zeggen, hang me er niet aan. Uh, oh, nee, nee, doen Vroeg, we niet. Die tijd gaat het uh, beginnen. Goed zo, we komen we bij je terug. Uh, nou, dat zal wel na drieën worden. Dan uh, zal het zootje wel een beetje aan de, aan de start verschijnen. Is goed. Oké, okay, tot zo. Dankjewel, Wim. Dan. Dat was uh, Willem van Nessen vanaf het uh, Park Zomvoort. En ja, wat is Zomvoort zonder circuit? Ja, helemaal niks. Is als een auto zonder bussie. Daar gaat het volgende plaatje over. Oh. Zij zou blij, want we hebben nog steeds een circuit en daar zijn we trots op hier in Sanvoort. Zeker. Yo, de basis en het circuit lied volgens mij ergens uit de jaren 70 of zo. Want, uh... Ik kom nou, ook wel een beetje oud hè? Ja, dat wel, maar nog steeds erg actueel. Dat bedoel ik. ik wil goed blijven. Ja, en volgend uur zijn we natuurlijk ook weer heel actueel met de uitslagen en de volgen van de races op het Park Zandvoort. En natuurlijk en verder wat verder ter tafel komt. Gewoon lekker blijven luisteren naar Zondag in Kennemeland. Als laatste draaien we de laatste verschenen zingen van Carol Emerald. Hier is That Man. Graag tot zo. Joop.